Middernacht, het is zondag 21 april. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Op de Facebook-pagina van John Eubank staat dat hij zijn koningslied terugtrekt. Onduidelijk is of het bericht klopt. Mogelijk is een pagina gehackt. Eubank zelf is niet bereikbaar en het Nationaal Comité Inhuldiging zegt van niets te weten. De vele kritiek op het lied zou Eubank hebben doen besluiten het lied terug te trekken. Na zojuist de zoveelste nageboorte op mijn Twitter-account te hebben geblokt... Ben ik er dan nu echt helemaal klaar mee, staat op de Facebookpagina. Het lied van ruim vijf minuten, waaraan tientallen bekende Nederlanders meewerkten, werd gisteren gepresenteerd. Sindsdien is een storm aan kritiek losgebarsten. Kiezers in Irak zijn onder strenge veiligheidsmaatregelen naar de stembus gegaan om nieuwe provinciale besturen te kiezen. De opkomst lag rond de 50 Bij verschillende stembureaus zijn kleine bommen afgegaan. Vier mensen raakten gewond. Het waren de eerste verkiezingen sinds de Amerikaanse troepen eind 2011 vertrokken uit Irak. Rusland tipte de Amerikaanse inlichtingendienst FBI twee jaar geleden over mogelijke radicalisering van Tamerlan Tsarnaev. Hij is de oudste van de twee broers die worden verdacht van de bomaanslag tijdens de marathon van Boston. De FBI heeft Tsarnaev en enkele familieleden ondervraagd, maar dat leverde geen aanwijzingen op. De 26-jarige Tamerlan kwam om het leven tijdens de klopjacht van de politie. Zijn 19-jarige broer Jahar raakte zwaar gewond. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa moet maandag bijna alle vluchten schrappen door een staking van grondpersoneel. De staking treft vooral de binnenlandse en Europese vluchten. De waarschuwingsstaking is bedoeld om de onderhandelingen over de nieuwe CAO te beïnvloeden. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen AZ met 3-1 gewonnen. De Eindhovenaren staan nu op de tweede plaats. Hekkersluiter Willem II heeft de thuiswedstrijd tegen Rola JC met 2-1 gewonnen. Heracles Almelo won met 4-0 van RKC Waalwijk. En FC Groningen won met 2-1 van ADO Den Haag. Het weer, het koelt af tot dicht bij het vriespunt. Overdag geregeld zon en weinig wind en het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOA Journaal.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 Elke week interview ik hier iemand die in dit hotel even tot rust mag komen. Normaal gezien is dat op een uh, mooie kamer, maar uh, we zitten deze keer in de, de Vondel Salon. En uh, dat is ook een mooie en inspirerende plek. En zeker ook uh, door het gezelschap dat ik heb, want dat is uh, uh, niemand minder dan uh, Sjoerd Sjoerdsma. En u denkt Sjoerd Sjoerdsma? Ja, dat is uh, een Tweede Kamerlid van D66. Uh, daarvoor is hij diplomaat geweest in uh, uh, Sudan, Afghanistan en uh, Israël. Ja, en u zal u dan niets verbazen dat in zijn portefeuille... Uh, vooral het buitenland zit, ontwikkelingssamenwerking en ook mensenrechten. Uh, ik mag gewoon Sjoerd zeggen, toch? Zeker, graag. Bijzonder goede avond. avond. Uh, dan maar eerste vraag, Sjoerd Sjoerdsma, waar komt de naam vandaan? Ja, dat is, uh, dat is een goeie, want het suggereert natuurlijk dat ik Fries ben. Mijn hele naam is Sjoerd Sjoertsma. Maar ik kom uit Limburg. En dat verrast mensen nog wel eens. Maar mijn ouders, mijn grootouders, die zijn allemaal niet in Friesland geboren. Maar daarboven weer wel. En de familietraditie is de naam van de vader en de naam van de grootvader. En mijn vader heet Sjoerd Dirk, en mijn grootvader heet Wiemer. En dat werd Sjoerd Wiemer. En in deze snelle wereld zijn twee namen te veel. Dus Sjoerd Sjoersma is de merknaam die ik als politicus nu heb. En bevalt dat deze merknaam? Ja, ik, ik, ik vind het heel mooi, want uh, ik kan heel goed zien wanneer ik ergens op de radio ben geweest of op tv. Want dan zie je op Twitter, Schourtschma. Ah, dat moet een 1 april grap zijn geweest. Ach. Wat dachten die ouders? Dan denk ik, nou, die naam die blijft wel hangen. En want nee, dat zullen ze vaak denken van ja, dan moeten die ouders wel heel weinig inspiratie hebben gehad. Ja, maar het, het, dat is het dus niet. Het is, het is echt een, het, het eren van je, je voorvaderen. En ik moet zeggen, dat vind ik ook wel wat hebben. Al moet ik ook eerlijk zeggen, mocht ik uh, ooit kinderen krijgen... Ik weet, ik weet niet helemaal of ik in die, uh, in die voetsporen zal, daar zal treden. Ja, uh, je zei het al, uh, je komt uit Limburg. Heeft dat je gevormd? Ja, in zekere zin wel. Grappig genoeg. Hoewel ik, uh, ja, ik, ik mijn ouders zijn dus nadrukkelijk geen Limburgers. Uh, vandaar ook, uh, ja, je hoort die zachte genie... die is er van jongs af aan een beetje uitgeslagen... als ik terugkwam uit de crash. Uh, en met uh, Holleke en Abolke, die zaten op een berg. Zei mijn moeder, berg, berg. En, uh, dus zo ging dat er een beetje uit. Maar ja, van mijn, van mijn tweede tot mijn achttiende daar... Uh, op een Rooms-Katholieke basisschool, Rooms-Katholieke middelbare school, uh, ik heb uh, praktisch in het Limburgse eindexamen gedaan... Uh, uh, zoals er werd les, uh, daar werd lesgegeven. Uh, dus ik, ik voel me nog best wel Limburgs ja. En be, wat is dat, het Limburgse gevoel? Ja, het is een soort van... Uh, uh, een soort van warme kneuterigheid, zou ik het, zou ik het, zou ik het willen noemen. En, uh, wel dus dat extra bord aan tafel als iemand wil komen eten... en niet, uh, jongens, om zes uur kijk je, je gasten naar huis, want wij willen gaan eten. Um, maar ook uh, die rivaliteit tussen dorpen. Ik, ik woon in een klein dorpje Limbricht. Uh, het, het buurtdorpje, twee kilometer verderop, dat was echt de grote vijand. Uh, het is geel en het ging terug in de tijd, dat was de bus naar Eindegaus, dus het buurtdorpje. Zo werd dat, ja, het werd echt gevoeld. En uh, ja, die, die, nou ja, het zijn dus allemaal van die kleine, kleine deelaspectjes. Van die gastvrijheid tot die rivaliteit. Uh, uh, tot het gevoel van, ja, uh, wij, zijn, uh, ons eigen, uh, wij zijn ons eigen gebied. Maar hoe ben je dan vanuit zo'n klein dorpje... Ja, zo'n zo dorpsbewoner, zeg maar... Ja. waar het de dorp ernaast al de vijand is... Uh, uitgegroeid tot een, een wereldburger? ja. Ja, een goede vraag. Uh, en, en dat is gekomen omdat ik niet zo goed wist wat ik wilde gaan studeren. Um, ik, ik vond geschiedenis leuk, maar ik wilde ook wel straaljagerpiloot worden. Uh, mijn toenmalige vriendin ging lucht- en ruimtevaarttechniek studeren. En het leek me allemaal fantastisch, maar ik kon het niet kiezen. En toen dacht ik, ja, uh, kwam ik op een gegeven moment in Utrecht en daar was een, een, een, een bord Bloed, Zweet en Tranen, volgens mij heette dat bord. Ik dacht, nee, wat is dit voor een opleiding? Bloed, Zweet en Tranen. En dat bleek University College Utrecht te zijn. Een, een beetje op Amerikaanse idee uh, gestoelde opleiding. Veel breder. Een brede anglo saxische opleiding. Waar je en sociologie en geschiedenis en uh, journalistiek kon doen naast elkaar. Dus dat heb ik gedaan. Maar dat was tegelijkertijd ook een school die, uh, waar 50% uit het buitenland kwam. Uh, en ik werd echt aangestoken door die mengelmoes van achtergronden, ideeën frisse perspectieven dat ik dacht ja wat door hij zegt... dit is uh, dit dit dit is zo verruimend uh, nu moet ik zelf ook naar het buitenland. Maar uh, die, die 50% uh, buitenlandse studenten, waar kwamen die vandaan? Was dat alleen Europa mm. of was het ook uh, India, Afrika? Uh... Het, het was natuurlijk heel breed. Uh, ook omdat Fortis destijds beurs ter beschikking had gesteld. Dus, uh, dus uit Sudan was er iemand, uh, veel uit China, uh, veel uit Oost-Europa inderdaad ook. Uh, mensen die uh, bij ons uh, dachten uh, beter opleiding te kunnen krijgen. Maar ook Amerikanen. Van topuniversiteiten die op uitwisseling kwamen van ja. Uh, gedeeltelijk vermoed ik vanwege de Nederlandse cultuur. Het zal niet alleen de kwaliteit van de opleiding zijn geweest. Uh, maar gedeeltelijk ook van ja. Uh, dat, uh, kwamen ze dan op uitwisseling. Dat half jaar. Uh, op die school, met die Nederlanders, met die anderen. was voor hun ook een interessant concept. Uh, dus heel, ja, ik vond het een heel brede uh, mengelmoes aan buitenlanders die daar aanwezig was. En was je toen ook al heel erg buitenland georiënteerd? Ging je vaak naar het buitenland op vakantie? Las je erover? Was je ermee bezig? Of Jij was gewoon nog bezig met het dorp naast de... Uh, nou, nou jou, dus... om een beetje het gevoel te geven... Toen, toen ik herinner me nog heel goed het, het eerste weekend uh, dat ik echt zelf naar Utrecht ging. En ik kwam op het station en er stond een bord voor uh, een bakkerij. En er stond vlaaien, uh, vers uit het buitenland. En dan tussen haakjes Limburg. <laughs> dus ja, het, het voelde wel een beetje als een, als een stap. Uh, maar uh, ja, goed, tegelijkertijd met mijn ouders natuurlijk wel destijds ook op vakantie geweest. Ik bedoel, ja, Frankrijk en Italië, dat, uh, dat kenden, we allemaal, uh, kenden we allemaal wel. Maar uh, echt het, het buitenland als, als centraal punt in mijn leven, nee. Dat was toen zeker nog niet het geval. En wanneer dacht je bij jezelf, ik moet diplomaat worden? Ja, uh, dat is heel toevallig gegaan. Dat heb ik eigenlijk nooit echt bedacht. Het was meer... Uh, ik, ik werkte voor Verkeer en Waterstaat als Rijkstrainee. En dan heb je de mogelijkheid om een half jaar ergens anders te gaan werken. Bij een ander ministerie. En ik had toen tegen Buitenlandse Zaken gezegd... ik zou het heel leuk vinden om bij jullie te werken. En ik hoorde daar niks op terug. En ik denk: nou ja, goed, we, we zien wel. En toen werd ik op een gegeven moment gebeld. En dus iemand zei, van, ja, ik ben uh, ambassadeur. Uh, en ik uh, ga je uh, uh, de mooiste baan aanbieden in je leven. En ik denk: ja, wat is dit voor een arrogante vent. Wie is dit? En die zei, ja, je mag mijn assistent komen worden. Dat bleek dus Daan Evers te zijn. En Daan Evers is iemand, een uitgesproken diplomaat... die in Albanië wordt gezien, bijna als de onderkoning... omdat hij voor de OVSE daar zoveel stabiliteit en rust heeft gebracht. En ik heb dat toen gedaan, tegen mijn eigen eerste gedachte in. En ik heb zoveel van die man geleerd. Van hoe, met je, hoe je heel onorthodox, heel direct, heel Nederlands eigenlijk kan zijn... Uh, en toch in die internationale wereld dingen voor elkaar kan boksen. Ja, toen dacht ik, ja, dit, dit, is, dit is misschien toch wat voor mij. Ik heb die normaal ook niet echt, namelijk. Maar je, daar komen we zeker nog over te spreken, hoop ik. Maar uh, uh, je werd zijn assistent. Voor, voor hoe lang? En wat heb je allemaal gezien? Ik heb dat, een, uh, dit, ik heb dat voor een half jaar gedaan. Het was het Nederlandse voorzitterschap toen. En dat was in de tijd dat uh, de verkiezingen in de Oekraïne speelden. Die verkiezingen waarbij de belangrijkste presidentkandidaat... Uh, vergiftigd werd, uh, waarschijnlijk door de Russen... Uh, en waarin uh, de OVSE werd gevraagd... uiteindelijk, na een heel lang proces... om die verkiezingen uh, te monitoren. Gaan ze eerlijk plaatsvinden of niet? Uh, en wij hebben daar toen als Nederland echt een belangrijke rol gespeeld... Uh, bij het uh, ervoor zorgen dat de OVSE dat ook mocht doen daadwerkelijk... Uh, en dat daarna dat oordeel snel kwam... Uh, ja, het was een fascinerend proces om te zien. Want uh, samen met de Amerikanen en het spel met de Russen... die zitten natuurlijk allemaal daar samen in Wenen. En daar wordt dat gevecht dan uitgevochten. Tot op, tot op de komma's. Fascinerend, maar ja. hoe kwam het dat jij werd uitgekozen... als de assistent van deze topdiplomaat? Ja, hij had dus, uh, hij had dus gewoon van de personeelsdienst van Zaken een aantal cv's ge, uh, gekregen. En toen had hij gezien van ja, deze jongen heeft in Londen gestudeerd. Dat vond hij leuk. Want na Utrecht ben je naar Londen gegaan? Ja, ja? klopt. En uh, dat vond hij dan leuk. En dat was de reden dat hij mij had gebeld. Dus het is echt, echt puur toeval. Puur toeval. Maar goed, uh, er moet ook een klik zijn. En je moet ook talent hebben. En, uh, ja, nou ja, wat, die, wat is dat? Nou, die, die klik. En, maar dat bleek dus pas later. Want uh, we, hebben mij, we hebben twintig minuten met elkaar gesproken. Toen kwam ik daar. En toen bleek dat hij... Ja, wat ik al zei, hij is nogal recht door zee. En hij, hij schuwt het conflict niet. En nou ja, ik, ik, toen was ik... Misschien nog wat brutaler dan ik nu ben. D dus dus dat, dat werd een spelletje tussen ons. Van nou ja, een beetje elkaar aanscherpen. En dat, dat werd een dynamiek die hij echt leuk vond. En die ik ook waanzinnig leuk vond. En ja, zo, zo groeide dat in een half jaar. Uh, dus ik, ben ook wel best wel, uh, ik vond het ook heel jammer uh, om toen, uh, om toen uh, weg te moeten gaan. Maar ja, zo, zo werkte dat programma destijds. Maar goed, je had het al over je uh, brutaliteit. Wat zijn de eigenschappen die je nog meer hebt meegekregen van huis uit of van Limburg uit? Wat vormt jouw karakter? Ja, dat, wat, wat, nou ja, een beetje die eigen gereidheid, dat zit er denk ik wel in. Um, uh, ik noemde dit net al. Ik, had, ik heb ook een keer, um, uh, toen de Europese Grondwet speelde... Um, toen heeft Nederland nee gestemd en toen ging Balken en uh, Zalm gingen toen naar Brussel... om die grondwet om te buigen naar iets wat geen grondwet was. En dat nou, het was er gelukt hoor, want vlag en de volkslied waren er uitgeschapt... dus het was geen grondwet meer, dus we hoefden niet nog een referendum. En dat maakte mij toen zo boos dat ik dacht... ja, hier moeten ze niet mee wegkomen. Ik schrijf een stuk over waarom dit niet kan... en waarom we gewoon dit opnieuw serieus moeten voorleggen. Omdat we in Nederland die discussies nooit serieus voeren over de Europese Unie. Goed, wat ik dan even uh, vergeten was... Dat, dat ik destijds ook al voor buitenlandse zaken werkte... Uh, en dat wellicht mijn politieke bazen dat niet zo uh, waardeerde op dat moment. Maar ja, het, het was ook een soort van oergevoel. Van ja, dit, hier moet je als politicus niet voor willen staan. Dit kan niet. En je mocht dat eigenlijk niet doen omdat je diplomaat was... en dus eigenlijk onpartijdig moest zijn. Ja, en ik, uh, precies. Dat was, dat was dat, dat natuurlijk het idee. En ik dacht van ja, goed, ik heb daar niet rechtstreeks mee te maken. Uh, ik heb ook een burgerplicht, namelijk... je moet gewoon actief in de Nederlandse maatschappij deelnemen. Je moet dat geluid laten horen. Nou, en daar bleek dat, die, ja, dat mijn opvattingen van wat, van wat je als actief burger doet... botsten met wat de opvattingen van buitenlandse zaken waren... over ja, ja, wat je als diplomaat kan zeggen. Maar nou goed, ik kan dus concluderen dat jij als Sjoerd Sjoerds... maar vooral in de politiek je oergevoel vol, volgt. Nou, ja, maar, maar dat heb je niet altijd, die oergevoelens, hè? Het is niet zo dat... Nee, maar goed, over kwesties die jou raken, dan denk je bij jezelf van... ja, maar wacht even, ik heb een goed gevoel. Dat is aangescherpt door mijn, uh, mijn, mijn kennis en achtergrondinformatie. Uh, en dan volg je je oergevoel. Ja, ja, ik denk dat. Bedoel, uit, bedoel, ik bedoel, ik ben ook een heel analytisch mens. Dus je moet ook wel echt de zaak goed doordenken. Maar uiteindelijk, wanneer de afweging gemaakt moet worden. moet het ook goed voelen. Moet je het idee hebben: ik, ik maak voor mij de juiste keuze. En soms kan je dat, en heel vaak kan je dat trouwens, heel goed rationeel uitleggen. Uh, uh, vanuit, uh, ofwel vanuit opvattingen die ik, uh, van D66. Uh, ofwel vanuit mijn eigen opvatting. of hoe je dat wil vertellen. En soms. Hoort er ook iets bij van ja, nee, maar dit is gewoon het juiste om te doen. Ook al is het moeilijk en dus moet ik het doen. Maar voordat je uh, in de Tweede Kamer zat bij d 60 was je uh, diplomaat. Mm -hmm. En moest je dus luisteren naar uh, ja, uh, het beleid, het buitenlands beleid van Nederland, dat uh, uh, ja, volgens mij niet altijd strookte met jouw oorgevoel of zie je het fout? Um... Nou ja, wat je zegt klopt, denk ik. Kijk, als diplomaat ben je eigenlijk een toneelspeler in zekere zin. In de zin dat je op de best mogelijke manier de belangen van jouw land dient. En de belangen van jouw land, dat is vaak wat de minister van Buitenlandse Zaken zegt. En ik vind ook, als diplomaat heb je je daar aan te houden. Want als je dat niet gaat doen, krijg je echt een rommeltje. Dus als de minister zegt, we gaan X doen we gaan het zo aanpakken, bijvoorbeeld met de Israëliërs of met de Palestijnen... dan ga je daar ook vol voor. Dan probeer je dat volgens die lijn zo goed mogelijk te doen. En tegelijkertijd betekent dat inderdaad soms wel... dat je dat stemmetje in je hoofd, dat je zegt van... ja, maar wat ik hier zie, komt niet overeen met wat we doen. Dat, dat past niet bij elkaar. Ja, dat moet je dan toch weten te sussen. Want ik vind, of je doet het helemaal als diplomaat... en je staat helemaal voor wat jouw minister wil... Of als je het echt niet wil, dan moet je ook de eer aan jezelf houden. En dan moet je daarmee ophouden. Dus je hebt af en toe je oergevoel moeten sussen? Ja, dat klopt. Op welke momenten? Um, nou, bijvoorbeeld... Uh, ik, ik weet niet of dat een specifiek moment is... maar uh, onder de, de vorige minister van Buitenlandse Zaken... voerden wij... Oeri voor de voor voerde Nederland natuurlijk een, een sterk pro-Israëlische koers. Vanuit het idee, van, uh, uh, vanuit onze vriendschap met Israël kunnen wij Israël uh, sorry, beïnvloeden. Uh, zodat uiteindelijk gaat dat ook ten, kost, uh, ten goede van de Palestijnen komen. En jij woonde toen in Jeruzalem. En, en ik woonde op dat moment uh, in Oost-Jeruzalem. Ik, ik werkte uh, elke dag in Ramallah. Uh, en ik had soms het idee dat, dat... ja, moeten we die vriendschap wel intensiveren? Op, hè? op het moment dat Israël maar door blijft bouwen... aan die nederzettingen op de Westoever. Maar door blijft bouwen aan die muur die niet op de grens staat, maar heel vaak op Palestijns grondgebied. Uh, met zo'n vriend die constant maar internationaal recht schendt... ook al zeggen wij er heel direct iets van. Ook al zegt de Europese Unie er heel direct iets van. Ook al zegt, zeggen de Verenigde Staten er heel direct iets van. Kan je dan zeggen, wij willen die vriendschap intensiveren? Ja, ik vind dat dat past niet bij Nederland. Wij hebben Den Haag als stad van internationaal recht. Dat is nogal een reputatie omhoog te houden, vind ik... Um, dus ik, dat was meer een, een gevoel wat gewoon de hele periode leefde. Van ja, volgens mij staan we niet... Uh, de intenties zijn goed en de strategie kan ook kloppen. Maar we, doen het, we staan niet aan de goede kant volgens mij op deze manier. Nou ja, en jij was ervaringsdeskundige uh, Ramallah op de, op de Westbank. En je woonde in Oost-Jeruzalem, ook in principe Palestijns gebied. Maar, dus jij zat er middenin. Uh, hoe moeilijk was het voor jou dan... om het beleid van Uri Rosenthal uit te dragen? Nou ja, wat ik zei... Uh, ik had daar mijn moeilijke momenten. Uh, op het moment dat de Palestijnen naar de VN gingen. Uh, iets wat... Uh, ja, breed gedragen werd... door 130 landen in de wereld. Uh, wat uh, uh, niet... een aanvallende actie was tegen Israël. Het kost Israël niks. Ja, dat wij daar vol tegen waren. En als ik zag... Uh, wat het voor de Palestijnen betekende. Van ja, goed... Uh, het is maar een symbool, maar... Eindelijk krijgen wij iets van wat lijkt op een staat, ook al is het nog geen staat, het is alleen maar erkenning vanuit de VN dat we een staat kunnen worden. Ja, dat, dat voelde moeilijk. Dat voelde moeilijk om, om te maar zien. moeilijk? Ik, bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je kwaad werd op het buitenlands beleid van Nederland. Nou ja, maar kwaad. Ik bedoel, kwaad. Nee, ik, ik werd er niet kwaad over. Omdat ik het wel. Ik, ik begrijp het ook echt wel waarom Roosentaal waarom dat zo wilde doen. Uh, zeker bedoel, vanuit zijn achtergrond, maar ook hij geloofde echt dat hij in genoeg invloed had op Netanyahu om hier iets aan te veranderen. En ik denk, als je het nu zou vragen, zou je zeggen van... ja, ik, ik had nog twee jaar nodig, maar het kabinet viel. He, Zo'n soort verhaal. Um, maar ik denk inderdaad dat, het, dat wij die invloed niet hebben. Als diplomaat? Als, als Nederland. Ja, maar heb ja. je als diplomaat ook geen invloed op Oerie Roosentaal om te zeggen je nou, zit ernaast? Nou, uh, kijk, wij hebben natuurlijk. Uh, uh, ik was daar uh, laten we zeggen de, de politieke deskundige, dus samen met de ambassadeur sprak ik daar met uh, de Palestijnse hoofdonderhandelaar uh, Saib Erakat, met de naaste adviseurs van, van Abbas uh, en wij rapporteerden over wat er allemaal gebeurde, van wat zij wat de Palestijnen dachten en wilden tot wat er gebeurde aan. Nederzettingen bouw op de grond, uh, mensenrechten schendingen door Israël... Uh, maar ook de raketregens van, uh, van Hamas. Uh, dat probeerden we zo feitelijk mogelijk te doen. Dus je schetst de feit en daaraan verbind je conclusies. Nou ja, uh, wat ik wel moet constateren is dat wij die feiten... echt uh, zo, zo net mogelijk altijd weergaven. Maar dat, je, dat leidde niet tot een wijziging in het beleid zoals, je, zoals ik dat verwacht. Wat ik al zei, de, wat wij deden sloot volgens mij niet aan op de situatie daar. En hoe frustrerend is dat voor nou, jou ja, ook ja, geweest? Ja, ik, vond dat, ik vond dat frustrerend. En, ik bedoel, het is niet de hoofdreden geweest dat ik de politiek in wilde gaan. Uh, uh, dat was iets anders. Maar het heeft het wel makkelijker gemaakt. Dat ik dacht van ja... Dan kan ik in ieder geval vrij uitspreken over wat ik echt vind. En, en dat, gevoel, dat gevoel... Ik zit nu uh, iets meer dan 200 dagen als politicus in de Kamer. Dat gevoel van ik mag zeggen wat ik wil elke dag weer is zo'n heerlijk gevoel. Want uh, het, uh, de hoofdredenen komen we straks nog wel op... maar uh, een van de redenen was dus omdat jij het buitenlandbeleid... van Uri Roosentaal niet kon onderschrijven. Nou ja, kijk, laat ik het zo zeggen. Um... Ja, zeg eerst wat je van Uri Roosentaal vond als minister van Buitenlandse Zaken. Ja, nou ja... Uh... Als, als, kijk, ik heb eigenlijk dus niet zo heel veel, ik, ben, ik heb niet op het ministerie gezeten toen hij daar zat. Dus nee, maar je bent wel diplomaat en je spreekt ook andere diplomaten. En, ja. uh, nou, nou, laat ik zeggen wat, wat andere diplomaten tegen mij zeiden. Uh, dat is denk ik uh, ook tekenend. Uh, die vroegen gewoon, uh, natuurlijk niet in de officiële vergadering, want dan, uh, dan heb je het daar niet over. Maar die vroegen wel s'avonds in de bar: wat is er eigenlijk met jullie land gebeurd? En dan ging het niet alleen over Rosenthal... maar dan gaat het over dat Polen-meldpunt. Uh, dan gaat het over. Uh, dan gaat het ook inderdaad over Israël. Van hoe, waarom heb je zo'n hard standpunt hierin? Waarom zie je niet wat er gebeurt? Rapporte, rapporte, Sjoerd, rapporteer jij hier? Hoe rapporteer jij hierover? Ik zeg van ja, ja hè, ik denk hetzelfde als jullie. Alleen, ja, het is aan de minister om daar een politieke weging over te maken. Nou, en dat doet hij dus op een andere manier dan ik had gehoopt. En dan druk je heel politiek uit. Ja, omdat... Ik vind je ook, baalt ik, daar toch van? Nederland is altijd een, een, een land in het midden van de wereld geweest. Ja, nee, maar en dat als is, andere diplomaten tuurlijk, naar jou toe komen... en, uh, tuurlijk, en jou maar, maar, vertellen van wat is er aan de hand met je land. Precies, maar dat is dus ook... En, en Het is goed dat je dat zegt... want Nederland is inderdaad altijd een land midden in de wereld geweest. En dat moeten we dus ook weer worden. Na deze twee jaar waarin we ons hebben afgekeerd echt van het buitenland. Echt de rug naar het buitenland hebben toegekeerd. Is het nu zaak om dat buitenland weer binnen te Precies, halen. Precies, maar nu zeg je iets waar ik iets mee kan. Namelijk, uh, ik vroeg aan jou van hoe was dan het buitenlandbeleid van, uh, uh, van Roosentaal. Uh, nou ja, toen was je nog politiek correct, maar je hebt gewoon gezegd, nu. Uh, het was twee jaar gewoon niet goed. Het was gewoon, ja, uh, we stonden met de rug naar, naar de wereld toe. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En daar, bedoel, dat is voor mij ook. Uh, ik vind dat ook de opdracht die we nu hebben. Hè? Uh, en. Uh, om dat buitenland nadrukkelijk weer binnen te halen... om je even één idee te geven. Ik bedoel, het klinkt een beetje als een dingetje. Een van de dingen die ik vorig jaar heb voorgesteld... is, uh, uh, dat werd gebracht onder de kop... haal Obama naar de Kamer om hem daar te laten spreken. En dat klinkt een beetje als een gimmick. Hè, van, nou ja, leuk, iedereen wil Obama wel horen spreken. Maar het idee daarachter was... als je het buitenland zo langer buiten gaat... haal het nadrukkelijk weer naar binnen. Haal die bevriende leiders. Een Obama, een Cameron... Uh, uh, een een, een Bankie Moon. Haal die naar het Nederlands parlement het hart van de democratie en laat ze daar ons toespreken. Volgens mij een belangrijk symbool. Maar dat is maar één uh, ja, uh, gebaar. Ik bedoel, ook structureler moeten wij natuurlijk uh, weer naar het buitenland. Ik bedoel, de discussies waar we twee jaar, twee jaar lang niet aan hebben, hebben deelgenomen, of die we hebben geblokkeerd in het geval van Israël. Ja, daar moeten we nou weer nadrukkelijk aanwezig zijn. Dus je hebt je eigenlijk twee jaar gefrustreerd gevoeld... met het buitenlandbeleid van Nederland? Nou ja, dat, niet over, ik bedoel, nadrukkelijk niet over alles. Ik bedoel, ik heb ook in Afghanistan gezeten. In Afghanistan hebben we het gewoon nadrukkelijk heel goed gedaan. Ja. He, dus je moet, er wel, je moet ook niet het, de hele periode wegzetten als alleen maar slecht. Maar ja, dat, dat er een, een trendbreuk nodig was uh, na, dat, uh, na het vorige kabinet... dat mogen duidelijk zijn. En uh, als je dan nu... Uh, uh, nou, als je dan eigenlijk roosentaal vergelijkt met de huidige minister van Buitenlandse Zaken, uh, Timmermans. Ja, kijk, uh, ik denk voor, voor zowel Timmermans als Ploemengeld... Uh, Ploem is, Ploemen is de minister van, van, van, van Antwikkeling, Samenwerking en, en, en, bui en Buitenlandse Handel. Dat moet ik er nadrukkelijk bij zeggen. Dat zegt zij zelf er ook altijd nadrukkelijk bij. Um, ja, die zijn natuurlijk uh, zijn goed ingevoerd in het buitenland. Timmermans heeft een, echt een schat aan ervaring... Kennis van hier tot Tokio, ik zag hem live op de Italiaanse tv... in het Italiaans. Uh, dus dat, die, met, met die aandacht en die, dat engagement zit het wel goed. Alleen in de vorige periode onder Roosendaal... Was, uh, was met die aandacht zat het niet echt normaal. maar met de middelen zat het nog goed. Hè? Met, de gelden, met hoeveel geld we hadden voor het buitenlands beleid. En nu hebben we dus dat engagement. Maar wat doen we ondertussen? Dat engagement hollen we uit door heel hard korten op ontwikkelingssamenwerkingen... een miljard af. door heel hard tekorten op onze ambassades... die mensen helpen in nood... zoals laatst met Rena Netjes in Cairo... Uh, door heel hard tekorten... ook uh, op de buitenlandtak van de AIVD... Uh, stiekem best belangrijk. Um, ja, dan denk je van... ja, dat is... Dat, het is ook niet helemaal ideaal, dit. Het is ook niet helemaal ideaal. Dus... Uh, het engagement is ten goede, goede gewijzigd. Maar ja, de, de, de, de middelen om dat ook in daadkracht om te zetten... Ja, dat is een stukje, stukje lastiger geworden. Wat is er gebeurd? Houden wij niet meer van het buitenland? Hm. Ik denk twee dingen. Uh, ik denk, uh, natuurlijk overal wordt de broekriem aangehaald. Hè? Uh, dat geldt niet alleen voor de buitenlandkant uh, van de begroting... Uh, zelfs op uh, essentiële onderdelen van de zorg moet bezuinigd worden, zelfs op onderwijs wordt bezuinigd. Dus uh, het is ook terecht dat het buitenland niet wordt ontzien. Maar af en toe bekruipt men wel het gevoel dat uh, het in Den Haag makkelijk snijden is op iets wat ver weg ligt in de hoofden. Maar ja, wat zijn ambassades nou? Daar drinken diplomaten champagne. En dan zie je plotseling in Cairo, ja, die correspondenten, die was er wel snel uit toen die ambassadeur zich er even mee bemoeide. Uh, ja. Uh, in Baku, waar we sinds kort een ambassade hebben... worden nu opeens wel goede zakencontacten gesloten met bedrijven. Um, ja, in Ethiopië, waar twintig jaar geleden nog een hongersnood was... en waar we aan ontwikkelingssamenwerking deden... is het nu weer mogelijk voor Nederlandse bedrijven om handel te voeren. Um, ja... Ja, daar noem je een paar mooie voorbeelden. Ja. Maar is het dan niet de taak geweest van diplomaten... om het werk wat diplomaten doen in het buitenland... of ambassades uh, uh, uh, doen uh, ten voordele van Nederland... om dat beter uit te dragen? Nu worden ze misschien ja. alleen maar gezien als kostenpost... Uh, terwijl wij uh, gewoon niet weten wat voor belang het heeft voor Nederland. Ja, en daar ben ik het helemaal met je eens... Uh, ik, vind ook, ik vind ook het beeld van ambassades... Hè, als, als statige huizen achter grote muren... waar uh, iemand woont tegen wie je u moet zeggen... omdat hij waarschijnlijk van adel is. Kijk, Dat beeld klopt niet meer. Maar ik vind ook dat, het, uh, dat diplomaten nadrukkelijk dat beeld moeten bestrijden. Dus waarom gooien wij bijvoorbeeld niet de residenties... de woningen van onze ambassadeurs open... voor Nederlandse organisaties... of het nou uh, mensenrechtenclubs zijn... Of, of, of grote bedrijven... zodat ze daar ook hun zaken kunnen doen in het buitenland. Het zijn natuurlijk fantastische representatieve huizen. Gooi dat nou open voor, uh, voor de Nederlandse maatschappij. Dat zou, dat zou volgens mij een begin kunnen zijn. Maar ook hier in Nederland zelf natuurlijk. Ja, volgens mij moeten Nederlandse diplomaten... Uh, uh, gewoon niet zo schuw zijn en gewoon af en toe wat van zich laten horen... als de discussie uh, over het buitenland gaat. Nou, en ik spreek hier met een ex-diplomaat, Sjoerd ja. uh, nu Tweede Kamerlid van D66, met de buitenlandportefeuille, maar dat mag duidelijk zijn, want de passie die ik uh, uh, zie bij uh, Timmermans... onze minister, merk ik ook duidelijk bij jou. Um, maar... Je hebt ook een plaat meegenomen, want ik moet dat niet vergeten. Want, uh, voordat je het weet uh, praten we over uh, Soedan, Afghanistan. Maar uh, is er dicht bij huis ook iets uh, wat jij mooi vindt... namelijk de plaat die jij hebt uitgekozen? Klopt. Uh, ja, het, het, het, ik heb een beetje getrijfd of ik het zou doen, maar ik doe het toch. En het is een nummer van mijn zus, Margit Soertsma, uh, En onder die naam zingt ze ook, dus dat is wel weer overzichtelijk. Um, ja, en... En ja goed, vroeger, ze speelde vroeger viool. En, en pff, daar werden we echt uh, af en toe uh, mijn broertje en ik helemaal gek van. Dat oefenen en dat uh, kattengejank. Uh, maar dat heeft ze uiteindelijk ook heel mooi leren spelen. Maar, en toen is ze gaan zingen. En ze heeft voor het eerst uh, op mijn afstuderen van de middelbare school gezongen... dat ik dacht, zo, dat komt binnen. Dat, en niet alleen omdat het mijn zus is. Ik bedoel, dat raak je natuurlijk extra. Maar dat komt gewoon echt binnen hoe zij zingt. Dat is gewoon... Ja, dat is niet een, niet een catchy popnummer, maar dat is een gevoel. Een emotie. Dat is uh, een bepaalde kwetsbaarheid. En uh, uh, ja, ik vind dat heel bijzonder. En uh, dat is uh, waarom ik uh, een nummer van haar uh, uh, heb gekozen. En waar gaan we naar luisteren? Welk uh, nummer? Uh, take the Time and Count the Days. Take my time and count the days. Flip the diamond, meet the face. Whom I've lost and what I've learned. I'm getting good at being hurt. I think how loud. Better try to sort it out. Something's gained and something's gone, but my love for life is strong. Things were beautiful the way they were back then. There's no need in reliving them again. Things are beautiful the way they are right now. Allow these seeds to.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 So, love, love, these hands do so. Things were beautiful the way they were back then. beautiful the dat was uh, de zus van Sjoerd Sjoerdsma. En Sjoerd Sjoerdsma zit tegenover me. is uh, Tweede Kamerlid voor D66. Uh, met in zijn portefeuille buitenland. Hoe was het om naar je zus te luisteren? Ja, ik, ik zei het net ook al. Uh, ik vind het altijd... Ja, het raakt me altijd. B bijna altijd. En, en dit is het nummer... Ja, ik... Uh, ja, ik word er altijd een klein beetje emotioneel van. Ik, ik weet niet zo goed waarom dat komt. Ik zei het net al. Het, uh, ik ben natuurlijk bevoordeeld. Het is mijn zus. Uh, maar ik vind het gewoon... Ja, zij legt gewoon een emotie in haar stem, in dat lied. Ja, het komt gewoon direct binnen. En waar gaan je gedachten dan naartoe als je daarnaar luistert? Nou ja, ja ik, dat varieert. Ik bedoel, uh, zeker naar de tijd. Ik bedoel, zeker naar onze jeugd. Een Heel gelukkige jeugd samen. En uh, uh, ja, gewoon die, die creatieve chaos die er bij ons thuis heerste. Met, uh, met uh, aan de, aan de uh, eettafel ja, was het gewoon... Degene die het beste verhaal had, moest ook het hart schreeuwen. Want anders had iemand anders een beter verhaal. En dan, dan was je je spreektijd kwijt. Uh, zoals we, waren, we zijn met z'n drieën uh, met drie kinderen thuis. Uh, ja, en, en die chaos, die, uh, die, die, die, of die prettige chaos moet ik zeggen... Ja, dat, uh, daar denk ik dan soms aan. Terug naar vroeger. Ja. Naar het beschermde Limburg. Nou ja, beschermde Limburg. Ik bedoel, het is, uh, het is tegelijkertijd ook het, uh, het, het, het, het, het minst beschermde deel van Nederland, denk ik. Uh, zo, uh, ik woon op het smalste stukje in Sittard. Uh, tien kilometer breed, België en Duitsland, uh, links en rechts van je. Uh, ja, Dan merk je hoe, hoe onaf Nederland nog is. Dat, uh, die, die slagbomen bij de grenzen zijn misschien weg. Maar uh, ja, de, de problemen bij de grenzen bestaan nog steeds, hoor. De Intercity loopt niet door naar Aken. Uh, je mobiele telefoon heb je plotseling enorm roamingkosten roaming omdat je op een Belgisch netwerk zit... terwijl je gewoon in Nederland staat. Uh, en uh, uh, ja, om nog maar even te spreken... Van, als je over de grens wil werken, dat is bijna niet, uh, bijna niet te doen met de regelgeving. Ja, maar je hebt zelf in Jeruzalem gewoond. Mm -hmm. Ik neem aan dat daar de grens... Uh, uh, <laughs> Het nog grotere probleem geeft. Ja, de grens daar is ja. dat. Ik bedoel, de grens daar... Bedoel, dat is een enorme muur. Ja, dat is echt... Met een, checkpoints. Precies. Uh, uh, Je ja, kreeg daar elke dag doorheen. Um, uh, en, kijk, er zijn heel veel muren in deze wereld. Hè? Ik bedoel, er is ook een muur tussen Egypte en, uh, en Israël. en uh, Tussen Jordanië en Israël wordt nu ook een muur gebouwd. En daar is veel minder om te doen. Tussen Mexico en, uh, er staat een muur tussen Mexico en de Verenigde Staten. En daar is op zich minder om te doen... omdat die muur precies op de grens staat... Alleen deze muur tussen Israël en de Palestijnse gebieden... die staat gewoon niet precies op die grens. Want ik begrijp dat je een muur bouwt tegen zelfmoordenaars. Daar heb ik echt... Ja, ik heb daar echt alle begrip voor. Maar bouw hem dan op die grens. En, en doe het dan niet zoals het nu gaat... dat die muur op sommige punten diep het Palestijnse land ingaat... om een nederzetting mee te nemen... en op andere punten zo diep Jeruzalem insnijdt... dat een Palestijnse wijk in Jeruzalem buiten Jeruzalem valt... Dat is, dat is gewoon een politiek spel wordt, wordt gespeeld. Dat is een voorschot nemen op het eindresultaat van de onderhandelingen. En dat is gewoon... Ja goed, het, het gerechtshof in Daarna heeft dat ook gezegd. Dat is gewoon illegaal. Dat is gewoon echt illegaal. En wat betekent dat? Ik zie, je, ik zie, je, ik zie je mij aankijken nee, ja, nee, ja. met uh, leuke, leuke analyse. Maar wat gaan we dan doen als politiek? Nou ja, wat gaat Nederland daaraan doen? Ja, nou ja, en, en mijn antwoord daarop zou zijn... Uh, kijk, minister Timmermans wil nog steeds uh, uh, de relaties met Israël verbreden. En uh, hij schrijft niet echt intensiveren... maar dat wilde hij eigenlijk wel in zijn Kamerbrief. En daarvan zeg ik toch echt... Ja, dat kunnen wij niet meer doen. Uh, met een, uh, Israël is een bevriend land. Het moet ook zo blijven. Dat is belangrijk als je beide partijen bij elkaar wil, wil krijgen. Maar op het moment dat je blijft bouwen aan die nederzettingen... ondanks waarschuwingen van de hele wereld... Nederland, de Europese Unie, Verenigde Staten, allemaal vrienden van Israël... als je daarmee die twee-staten-oplossing en dus vrede echt in gevaar brengt... als je die muur maar blijft bouwen... Ja, op een gegeven moment moet je zeggen, genoeg is genoeg... En om op, op zo'n moment te zeggen... wanneer jouw waarschuwing als vriend consequent worden genegeerd... wij gaan onze vriendschap intensiveren... Ja, ik vind dat dat niet kan en ik vind ook dat we dat niet moeten doen. Maar wat moeten we dan doen? Economische sancties? Het nou ja, land isoleren? Nou ja, kijk, wat we nu bijvoorbeeld met Zimbabwe doen? Nou ja, kijk, Volgens mij, isoleren werkt niet met Israël. Simpelweg vanwege het feit dat Israëli's dan in de modus gaan... iedereen tegen ons, dan klonten we samen. Want dan hebben we een gezamenlijke vijand. Ja, maar wat moeten we dan doen? Nou ja, ik, wat ik net zei, um, we moeten de relatie bevriezen zoals die is, in eerste instantie. He, de geplande dingen die, we, die, we, die minister Timmans wilde gaan doen, gesprekken. Maar ze trekken zich niks van aan, ze blijven maar nederzettingen bouwen. Je moet toch een keer zeggen tegen een vriend ook van ja, dit trek ik niet, ik, ik kap ermee. Nee, dat klopt. Waarom ik dat nu nog niet zeg, heel eventjes. Uh, kijk, ik zeg, even, ik zeg één ding nu, dat is bevries die relatie. Laat die even zoals het is. Tweede is, Israël heeft net he, onlangs nieuwe regering gekregen. John Kerry heeft net een nieuw initiatief gestart. Minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Precies. Het het, ja, het, Hoe lang dit ook al doorgaat... je moet wel een nieuwe regering iets van een kans geven om te laten zien dat ze een ander beleid willen doen. Ik heb, nog, ik heb daar niet heel veel hoop op. Hè. Er zitten drie kolonisten in die regering. Uh, uh, de partij van Netanyahu zit een groot aantal knessetleden... die openlijk zeggen dat ze niet geloven in die twee staten oplossing. Um, maar die moeten ze wel iets tijd geven. Maar als het dan niet gebeurt, en dat is wat mij betreft al best wel snel... Uh, ja, dan zou je op een gegeven moment ook kunnen gaan kijken naar... Uh, we hebben een EU-associatieakkoord, een groot samenwerkingsverband met Israël... Uh, ja, moeten we daar niet eens een keertje naar kijken of we dat, of we dat echt kunnen gaan inzetten om Israël te bewegen tot de juiste maatregelen? Maar geef eerst die nieuwe regering nog een kans. Geef die uh, minister van de Verenigde Staten, Kerry, nog een kans. Uh, maar geef ze niet te lang. He, want als je en ze weer. Twee maanden? Ja, ik, Kerry heeft gevraagd om twee maanden he, om zijn eerste werk te doen. Uh, ik zou zeggen, laten we dat eens afwachten. Uh, maar laten we dan daarna ook echt serieus met elkaar in discussie gaan. Wat heeft dit nu opgeleverd? En zien we die verandering bij de Israëliërs? En ik zeg dit niet omdat... Uh, ja, ik, he, mensen praten mensen hier dan in Nederland heel vaak in een anti-Israël kamp. Ik zeg het juist omdat ik vind dat de vrienden van Israël... de echte vrienden van Israël, Israël moeten behoeden voor dit soort fouten. Zij maken hun eigen vrede onmogelijk door door te gaan met bouwen. Nou ja, en uh, in een goede vriendschap mag je toch ook zeggen wat je niet vindt. Zeker. Mag je daar een vriend toch ook op uh, aanspreken. En Zeker. ook zeggen van ik trek het niet en uh, nou, daar ook consequenties aan verbinden. Precies, precies. En ik, ik, ik denk dat we daar dus ook dat we bij die consequenties, ik denk dat we daar heel dichtbij zitten. Wat mij betreft. Wat uh, zijn die consequenties dan? Wat ik, ik net zei, uh, uh, nu gaan we de plannen om te het intensiveren niet doorzetten. Hè? Dus de plannen van Timmermans, die moeten in de koelkast... En als, uh, het bezoek, als het goede werk van Kerry uh, niks oplevert... als de Israëlische regering niet stopt met bouwen... Ja, dan moeten we langzaam gaan kijken naar uh, hoe gaan we dat EU-associatieakkoord... hoe gaan we dat samenwerkingsverband met Israël inzetten... om toch die duinschroeven iets meer aan te draaien. Dat is niet sancties van wegblijven, maar dat is wel... jongens, die samenwerking die gaan we langzaam terugschroeven. En waarom langzaam? En waarom de duimschroeven een beetje aandraaien? Nou, je dat, nou, dat, dat, dat, dat samenwerkingsakkoord dat is serieus. Hè? Dat, zijn, dat zijn echt wel hele grote duimschroeven. Uh, maar je wil ook niet in één keer de hand van iemand breken. en daarmee uh, het onmogelijk maken voor hem om die hand nog een keertje uit te steken. Dus uh, laat, ze, la, laat, uh, laat ze langzaam voelen uh, dat het echt menens is. Want als je één keer van 0 naar 100 gaat met de Israëli's. dan gaan de Israëli's in één keer van 0 naar min 100 kom je niet meer bij elkaar. Goed. Uh, nou ja, je bent een kenner van, uh, ja, zeg maar van het midden oosten Je hebt lang in, uh, als diplomaat gewerkt, dus in uh, oost jeruzalem uh, Je hebt ook in Afghanistan gezeten. Je, je bent overal ja. eigenlijk geweest, Sudan zelfs. Uh, ja. Maar vorige week was je in Libanon. Klopt. Uh, kan je kort beschrijven wat je in Libanon uh, gedaan hebt als uh, ja. Tweede Kamerlid? Ja, ik, ik ging naar Libanon omdat, omdat de kwestie Syrië... Die houdt volgens mij uh, elke politicus in de Tweede Kamer echt bezig. van wanhopige wat zich daar afspeelt. En het maar niks echt kunnen doen om het op te lossen. En ik wilde naar Libanon omdat. Het is een beetje een vergeten land. Na Syrië. Uh, het heeft de grenzen altijd opengehouden. Een land van 4 miljoen inwoners. En nu zitten er inmiddels 1 miljoen Syriërs in Libanon. 1 op 4. En ik wilde. Zien hoe dat was en hoe dat... Die zijn allemaal gevlucht, hè? Die zijn allemaal gevlucht. En, en vaak vijf of zes keer. Ja. Niet in één keer naar Libanon. Maar eerst van Aleppo naar de volgende stad. Van Homs naar de volgende stad. En weer door, en weer door. En uiteindelijk dan beland in Libanon. <coughs> en eh, ik wilde zien wat dat doet. Eh, hoe het gaat met die Syrische vluchtelingen. Maar ook wat het doet met het land Libanon. En, en het, het, het rare is... Het beeld het voldoet niet aan het traditionele vluchtelingenbeeld. Geen massale tentenkampen. Geen massaal aanwezigen hulporganisaties. Uh, ze lijken, de Syriërs lijken in eerste, in eerste instantie nergens te zijn. Totdat je beter kijkt, ook in het bruisende Beirut... als opvalt dat er plotseling uh, ja, toch wat veel schoenenpoetsers zijn. Toch wat veel bedelende kinderen bij auto's. Kinderen die je onder bruggen ziet zitten en misschien zelfs ook ziet slapen. Uh, ook in Beirut dus veel. En dan, wij zijn naar de BK-verleid gereden. Dat is echt 30 kilometer van Dam Damaskus. En dan zie je onderweg uh, bij constructieterreinen uh, was hangen. Want daar hebben Syriërs even een tijdelijk onderdakje gevonden. Uh, dan zie je in winkels uh, dat ze beddengoed hebben gehangen om de, om, om de etalage in vier ruimtes te verdelen. zodat daar vier gezinnen kunnen slapen. En in de BK-verlei zelf uh, zijn een aantal tentenkampjes. Uh, het zijn eigenlijk meer kippenhokken van, uh, gemaakt van, van, van, van vergaarde plastic van billboards, uh, uh, spokkelhout. Uh, waar die mensen dus, die al vijf of zes keer zijn gevlucht, uiteindelijk dan een soort van tijdelijke haven hebben gevonden om, om uit te rusten. Vijf keer, zes keer vluchten en dan vind je een soort van kippenhok uh, ja, waar je dan kan uitrusten. Het is buitengewoon schrijnend volgens mij om te zien. Ja, het, het, het, kijk, um, gek genoeg, um, schrijnend. De, de eerste keer dat ik een vlucht, vluchtelingenkamp uh, bezocht was in Darfur in Sudan. en Sudan. En ik verwachtte toen dat beeld dat je van tv kent, van hopige mensen. Maar wat ik daar zag, ja, mensen waren bang om met mij te praten... want ik was een blanke en de Veiligheidsdienst hè, luisterde er mee. Mensen waren bang voor de nacht, want wat daar gebeurde wist niemand. Maar ze waren ook zo sterk. Schone kleren. Kinderen die naast de ouders staan, beleefd waren. Een, een enorme veerkracht. En dat zag ik ook bij die Syrische vluchtelingen. Ondanks de situatie waarin ze zaten. Het schrijnende situatie inderdaad. Ja, een... een, een onwaarschijnlijke wil om te leven uh, uh, en te overleven. Maar Libanon zit nu met heel veel Syrische vluchtelingen. Heel veel. Veel te veel. Ja. Uh, hoe gaan we het, vluchtelingenprobleem, uh, het Syrische vluchtelingenprobleem oplossen? Ja, en, en dit is dus de kernvraag. Want de VN heeft aangegeven, de, de, de VN-vluchtelingenorganisatie... die die Syriërs probeert op te vangen in Libanon... ze hebben gewoon echt een noodklok geluid. Ze zeggen, uh, met deze hoeveelheid geld gaan we het gewoon niet redden. Uh, we gaan gewoon de, de, de belangrijkste voorzieningen moeten stoppen. Een, een heel schijnend verhaal wat de, wat de directrice uh, van, van die organisatie mij vertelde was... We, we maken dus de keuze om bepaalde kinderen... die een geneesbare vorm van kanker te hebben, hebben, geen medicijnen te geven... want dat betekent primaire gezondheidszorg voor ongeveer 100 anderen. En dat zijn de keuzes die ze nu al maken. Uh, en het wordt nog erger, want ze moeten alleen deze maand... al 80.000 vluchtelingen registreren. En dat is niet het maximum wat er binnenkomt, dat is het maximum wat ze kunnen registreren. En dat betekent volgens mij... Uh, dat uh, aan die uh, kijk regionale opvang... opvang in de buurt van je, van je eigen land voor vluchtelingen... is natuurlijk altijd te verkiezen. Maar als 1 miljoen vluchtelingen in één land zitten... en dan helemaal in een verzeld land als Libanon... waar het, het gevaar op ontsporing heel groot is... als dan de internationale steun uitblijft... dan kun je denk ik ook... Dan moeten wij ons ook echt afvragen. Zijn wij nu niet aan zet? En ik vind dat wij nadrukkelijk aan zet zijn. En hoe zijn wij dan aan zet? Op een aantal manieren. Ik begin even bij de makkelijkste dingen die we kunnen doen. Die het min, de dingen die het minst pijn doen. De Golfstaten, de saoedi arabië Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein. En nog een aantal anderen hebben samen nog 808 miljoen dollar uitstaan... die ze hebben beloofd aan hulp voor de VN. Dat is niet gekomen. Laat Ashton, laat Timmermans... Na die golfstaten afreis. Laten ze hier de ambassadeurs aanspreken. Jongens, kom over de brug. Beloof het niet voor niks. Laat het Eén. geld overkrijgen. Laat het Goed. geld. Eén. Twee. Dan nog elke dag 5000 nieuwe vluchtelingen erbij. Dat land, Libanon, staat volgens mij echt op een breekpunt. Uh, uh, Christenen, sunni moslims Sjiïtische moslims leven daar in een heel, met, op een heel uh, moeilijke balans samen. Eh, lange burgeroorlog geweest, geweest van 15 jaar, niet zo heel lang geleden. En die, die, die toevoer van Syrische vluchtelingen zetten die verhoudingen... gewoon nadrukkelijk op scherp. Meer misdaad, potentiële ziektes. En ik vind dan ook uh, dat wij niet het verzoek van die vluchtelingenorganisatie... moeten afwachten dat het gaat komen ergens mei-juni aan Europa om vluchtelingen permanent op te nemen. Ik vind dat het aan de Europese Unie, aan Nederland is... om die stap voor te zijn en te zeggen... wij zijn solidair met die vluchtelingen. Wij gaan, er een, aantal, wij gaan een collectief Europees aanbod doen... Uh, om uh, een significant aantal vluchtelingen op te nemen. Dat gaat de problemen niet verhelpen, maar ik vind dat het, het belangrijkste gebaar is. Dus Nederland moet uh, Syrische vluchtelingen uh, opvangen in Nederland... Klopt. En, en hoeveel zouden wij daar moeten opvangen? Nou, dat is, uh, uh, dat, dat is natuurlijk een heel moeilijke vraag. Kijk, wat Duitsland net heeft gedaan, niet zo lang geleden... Duitsland heeft gezegd, wij willen de ijsbrekers zijn. Deze discussie staat stil in Europa en dat kan niet meer. Wij gaan er 5000 opnemen. Nou, goed, wij zijn natuurlijk niet zo groot als Duitsland. Uh, uh, dus of wij er 5000 moeten opnemen, dat weet ik niet. Maar hoeveel maar, maar, wel? Maar Wij nemen er jaarlijks, hè, om even een idee te geven, jaarlijks vraagt de VN-vluchtingenorganisatie ons om 500 man op te nemen. Dat is van over de hele wereld. Nou, ik zou zeggen, het minste wat we kunnen doen... is dat aantal gewoon verdubbelen en 500 Syrische vluchtingen opnemen. En dat klinkt, nog, hè, uh, dat klinkt nog heel beperkt en zo voelt het ook. Maar in de Nederlandse politiek is dit al, ja, volgens mij al een... Het is een vloek in de kerk bijna als je kijkt hoe het asielbeleid momenteel gaat. En waar moeten wij die plaatsen, die 500 Syrische vluchtelingen? Nou ja, dat is, uh, dat is een uh, goede vraag. En volgens mij hebben we daar een hele goede samenwerking... met die VN-vluchtelingenorganisatie uh, uh, uh, ingezet. Uh, um, we hebben daar volgens mij ook goede afspraken over... over hoe vluchtelingen die permanent verhuisd worden naar, uh, naar Nederland... hier worden opgevangen. Waar ze precies terecht moeten komen... Dat hangt dus af van proces. dat proces. Ik, ik ga niet met een vinger op de kaart wijzen van het moet hier of hier zijn. Daar en is het niet te lang geschiedenis. Denk je dat die 500 Syrische vluchtelingen ooit nog terug kunnen naar Syrië? Nou terug ja, teruggaan naar Syrië. Kijk, ik zou hopen dat als ze dat willen, dat het kan. Hè? Uh, maar de situatie in Syrië is wel zodanig dat, dat ik dat niet in de, de, de nabije toekomst zie. Dus ik denk dat we ook bereid zouden moeten zijn, als zij dus niet terug willen of niet terug kunnen, dat dat permanent is. En dat ze dus hier gewoon mogen blijven. En als we het dan hebben over de miljoenen vluchtelingen uit Syrië... is 500 dan niet, nou, een, een, niet eens een druppel op een gloeiende plaat? Nou, het, is, het, het, het is een druppel op een gloeiende plaat. Maar daarom zeg ik ook, en zeg ik ook nadrukkelijk... er eh, moet dus ook een collectief Europees aanbod worden. Niet alleen Nederland, maar 27 landen die samen... Hè, wij doen er dan 500, Duitsland doet er 5000... Eh, hopelijk eh, doet het VK er ook een paar duizend... zodat je gezamenlijk komt tot een aanbod... En volgens mij gaat uh, de vn vluchtelingenorganisatie vragen om 50.000 totaal. Um, maar dat zullen we moeten afwachten. Zodat we dat aanbod, zodat we aan, dat, aan die vraag kunnen voldoen. 50.000, maar met heel Europa en Nederland dan 500. Um, dat is op miljoenen vluchtelingen uit Syrië nog altijd niks. Ik zeg, ik zeg ook niet dat we daarmee het probleem hebben opgelost. Of dat we... Um, uh, uh, ik, dat denk ik niet. Maar ik, ik denk wat het, wat het is. Twee dingen. Uh, we laten zien. dat Europa solidair is. Ook met moslimslachtoffers. Dat is denk ik een heel belangrijk signaal in die wereld. He, uh, we geven gul voor de tsunami, maar. Gio 555 of Syrië viel een beetje tegen. Uh, niet voor de gulden gevers, maar die 4 miljoen. viel echt in het niet bij de tsunami. Um, en dat betekent. volgens mij gaat er een belangrijk gevoel van solidariteit vanuit. Als je als Europa echt die 50.000 zou kunnen opnemen. En ik denk dat, dat die landen, die, die buurlanden... Libanon, Jordanië, Irak, Turkije... zouden laten zien van, ja, wij staan er inderdaad niet alleen voor. Als het echt te erg wordt, dan worden, dan worden wij bijgestaan. Ik denk dat en als het, dat het nou echt is. te erg wordt, ja, maar dat is niet alleen het vluchtelingenprobleem... maar het is natuurlijk al verschrikkelijk in Syrië. Ja. Wat gaan we aan, het, uh, aan de wortels van het kwaad doen? Ja, nou ja... en, en dat is, een, dat is ook een terechte vraag. En dat is de vraag waar wij op dit moment echt mee worstelen. Maar jij, en, wat vind jij? Kijk, De vraag de, die voor ligt, de directe vraag die voor ligt... is de vraag over het wapenembargo. Uh, de Europese Unie heeft jaar, twee jaar lang geprobeerd een wapen... Ik snap, dat is de vraag die voor ligt. Maar wat vind jij dat er moet gebeuren in Syrië? Ja, uh, ik bedoel... Ik vind wat iedereen vindt. Er moet een oplossing komen. Ja. Het geweld moet stoppen. Maar wat is bedoel, dat jouw is, oplossing? Dat mogen duidelijk zijn. Ja, je, je vraagt het alsof je... Het klinkt bijna alsof je hoopt dat ik het magische recept op, op zak heb... en dat ik dat hier uitrek en zeg van, nou, als we het zo en zo doen, dan gaat het lukken. Maar helaas... Ja, maar als jij het niet uh, weet... Ik, ik, heb, ik heb het niet. Wat ik wel denk... Um, we gaan op een gegeven moment... Uh, kijk, wat, wat, wat we nu vooral doen... Uh, is die vluchtelingen in de buurlanden opvangen... en daar zoveel mogelijk geld voor regelen. Peter in Turkije zet om te zorgen dat de Turken... geen last hebben van een eventuele skutraket... die uh, Syrië op ze stuurt. Op ze af zou kunnen sturen. Uh, Symptoombestrijdingen. Dat is, dat, is, dat is het voorkomen, wel belangrijk voorkomen... Ja, van, dat reg ik. van regionale speelogen. Maar Ik vraag, hoe gaan we het probleem Syrië tackelen? Ja, en dan kom je dus bij de vraag... Uh, kijk... Alle politici zeggen er moet een politieke oplossing komen. Assad en de Syrische rebellen, Syrische oppositie... moeten er samen uitzien te komen. Ik denk dat wordt heel lastig na deze twee jaar. En een jaar waarin Assad gewoon bakkerijen bombardeert... om dan nog van de Assad oppositie... Assad moet toch gewoon weg? Assad moet zeker weg. Dus om dan tegen de oppositie te dan zeggen... Maar ga je er toch niet meer mee praten? Nou, als je, door praat, als, als, als je de oppositie door praten hem weg kan krijgen... graag, maar die kans dat moet ik ook eerlijk zeggen, die kans acht ik heel erg klein. Maar dan, je, je drijft me richting de vraag hè, van... kunnen wij op een bepaalde manier ingrijpen? Dat is, dat is ook de vraag die gedeeltelijk dus voor ligt... waar ik net naartoe wilde. Van, moeten we wapens leveren aan de rebellen? Moeten we proberen te zorgen voor een no-fly-zone... althans het liefst, hè, in het noorden om die burgers te beschermen? Um, kijk, en, en dat is zo'n moeilijke vraag. Want als, jij, als je diep in mijn hart kijkt... Ik zou alles willen doen om die, om die burgers te beschermen. Echt alles. Alleen, zonder mandaat... zonder mandaat van de VN... betekenen dat soort acties ook... waarschijnlijk wijdere escalatie. Met Rusland en Iran die dat absoluut niet zullen pikken. Dus de grote vraag is... en, en dat is de vraag waar, waar we mee worstelen... wat is het minst van twee kwaden? En de politicus die je vertelt... ik weet zeker dat dit of dat gebeurt... dat is een politicus die je niet moet vertrouwen. Maar jij bent in dus proces. wel voor no-fly zone? Oh. En ik zeg, als je diep in mijn hart kijkt... als je diep in mijn hart kijkt, zou ik alles willen doen. Maar op dit moment een no zone zonder mandaat... en de Turken willen het op dit moment ook niet. En de Turken zijn daar belangrijk in. Ja, dan kan dat niet. Dan kan dat niet. Want het betekent, he, om een beeld te geven... wat is een no zone in Syrië? De Syrische, de Syrische afweer is echt serieus. Het betekent dus gewoon ook bombarderen op de grond... Ja, maar ik weet niet. Ja, jij ziet de filmpjes waarschijnlijk ook op. Uh, ja, ik, op ik, ik zie die filmpjes ook. Ik vind het een disqualificatie van de internationale uh, samenleving. Ik bedoel dat we dit niet kunnen fixen Dat vind dat ik is ook. Dat vind ik ook. Maar, en en daar ben ik echt. Ik bedoel, dit, dit, deze, deze padstelling in de VN-veiligheidsraad. Ja. waarin Rusland het voor elkaar krijgt om elke actie te blokkeren. dat is echt schandalig. Maar, gisteren. Voor het eerst. En daar put ik hoop uit. En daarom zeg ik ook niet meteen, he, ga ik niet meteen met je mee van nu in no en noofluizen. Gisteren ging Rusland voor het eerst mee in de VN Veiligheidsraad. Veroordeling van wat er gebeurt in Syrië. Nog nooit gedaan. Uh, als dat betekent dat ze langzaam bereid zijn om Assad los te laten als we ze kunnen losweken, dan gaan we de goede kant op. Nou, we zijn er nog niet uit. Uh, nee, nee ik, ik merk de frustratie bij je. Ja, we naderen wel het uh, einde van het gesprek. Um, en er blijft natuurlijk nog één grote vraag liggen. Namelijk, je zei van... Uh, nou, een van de redenen om uh, uh, uh, de Tweede Kamer in uh, te gaan... bij de 60 uh, parlementslid te worden... Uh, was het, uh, het beroerde beleid van Roosentaal. Je zit te knikken. <laughs> uh, zeg maar er was nog... Ik een... de luisteraar thuis. Er <laughs> was... Uh, nog een uh, andere grote ja. reden om het te doen, ja, om de kijk, politiek in te gaan. Kijk, om te stoppen met je diplomatie ja. en echt... Kijk, de, de kernreden was dit. Uh, politiek 24, uh, dat, dat online kijken naar de politiek... is echt een fantastisch fenomeen. En ik, ik keek dus vanuit het buitenland vaak naar die debatten... en ik merkte gewoon echt een toenemende irritatie. Als je kijkt naar alle problemen waar Nederland voor staat... vooral voor jongeren ook, overigens. Uh, ja, politici van laten we zeggen, gemiddelde leeftijd van 55, die zeggen... ja, die problemen zijn groot, maar die gaan we voor jullie oplossen. We schuiven dit niet door naar de volgende generatie. En dan denk ik, verdorie, die, ah, die volgende generatie, twintigers, dertigers... en misschien ook al veertigers voor sommige politici, die is er al lang. Die is er al lang. Het zijn problemen die met name ons raken. Zouden wij dan niet op zijn minst mee mogen praten... Over die oplossingen, mee mogen denken over die oplossingen en ze misschien ook zelf mogen uitvoeren. Dus wordt het niet tijd dat we beseffen van jongens, ja, dit zijn onze problemen. En die irritatie groeide bij mij zodanig dat ik dacht van ja, je kan, ja, je kan gewoon niet op je, op je handen blijven zitten, je moet je mouwen opstropen. Want jij bent een jonge dertiger? Ja, 31. En uh, ja, ja uh, ik als voorzitter van BNN, uh, ook opkomend uh, voor jongeren, dit klinkt ja. als muziek in mijn oren. Uh, wat wil je bereiken in de politiek? Wanneer is uh, nou het, uh, de politieke carrière van uh, Sjoerd maar geslaagd? Ja, dat, wanneer is hij geslaagd? Uh, ja, wat wil je bereiken? Ja, wat, uh, een aantal dingen, maar weet je het over... Dan, uh, bedoelde, ik heb verschillende... verschillende je oorgevoel, daar hadden we het over. Wat is het? Oer, <laughs> ja, op buitenlandse terrein is dat, is dat rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid En daarom hè, euh, ik doe heel veel op het gebied van het internationaal strafhof. Want ik heb in, in Sudan de hand geschud van president Bashir... de moordenaar van mensen in Darfur. En ik weet gewoon hoe belangrijk rechtvaardigheid voor die mensen daar is. En dat strafhof zorgt daarvoor. Dat symbool weg met die straffeloosheid in de wereld. Dus daar ja, meer landen aansluiten, meer geld naartoe, betere kwaliteit. Dat is een belangrijk doel voor mij. Ik bedoel, daar zet ik mijn 24 uur uh, per dag voor in. En voor jongeren... Kijk, ik, ik, ik zit in die portefeuille buitenlandse zaken gevangen. In de zekere zin. Want ik doe niet de algemene debatten. Maar in de fractie van D66... en we zijn sowieso natuurlijk een partij die opkomt voor jonge hoop... probeer ik nadrukkelijk ook dat geluid van de jongeren te vertolken. Als het gaat over pensioenen. Als het gaat over de media ook. Als het gaat om uh, uh, eerste baan. Als het gaat om een huis krijgen. Ik probeer... Uh, mijn fractie, want dat is niet heel erg nodig... maar ik probeer het wel nadrukkelijk scherp te houden van jongens... Denk nou aan die nieuwe generatie. Van zij moeten Nederland. Hè, onze ouders grootouders hebben Nederland misschien opgebouwd na de oorlog. Maar wij moeten die onderhouden. En uitbouwen. En uitbouwen. Nou ja, het liefst. Ja, je voegt, voegt er nog ambitie aan toe. Klopt. Ja, klopt. Uh, nou, het was mij een waar genoegen uh, om met jou uh, te praten. En zeker ook uh, om te voelen nou, waar niet alleen je ambitie ligt, maar ook je passie, namelijk uh, het buitenland. Ik wens jou uh, onwaarschijnlijk uh, veel succes. Dank je wel. En uh, ik hoop dat we het voor elkaar krijgen, 500 Syrische vluchtelingen... die wij opvangen in Nederland. Ik hoop het ook. Dank je wel. Graag gedaan.